NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Bij een sleepwet referendum hoort een campagne en bij een campagne hoort subsidiegeld. Maar is dat eigenlijk wel goed besteed? Politiek commentator Peter K. duikt in het potje voor de sleepwet. Zometeen in de nieuws-PV. Maar eerst de emoties lopen soms hoog op tijdens de vervolg van de rechtszaken tegen Willem Holleder. Dat nu in het NOS-journaal door het gaan zien. In Amsterdam is voor de rechtbank het verhoor verder gegaan... van Astrid Holleder. In het proces tegen haar broer Willem... is ze vandaag voor de tweede keer aan het woord. Maandag ondervroeg de rechtbank haar... En vandaag is het de beurt aan de advocaat van Willem Holleder. En dat leidt tot diverse botsingen, zegt verslaggever Remco Andringa. En ze praten soms ja, dwars door elkaar heen en dan gaat het echt uh, hart tegen hart. En een van de momenten dat ze haar woede uh, nou ja, niet meer in bedwang had... was toen de advocaat van Holleder begon over de kinderen van Cor van Hout. Een van de mensen die Holleder zou hebben laten vermoorden. Die kinderen waren altijd aardig tegen Willem Holleder... en uh, zochten zelf contact met hem. Dus hoe geloofwaardig is het dat iedereen een hekel aan, uh, aan Holleder had, uh, vroeg de advocaat. Uh, ja, riep Astrid toen, zo ziek is het, zo verknipt hebben wij geleefd... dat we allemaal maar deden alsof om de goede vrede te bewaren. Uh, zo verknipt hebben zelfs de kinderen moeten leven. En dat was volgens haar verschrikkelijk. Astrid Holleder heeft in de voorbereiding van het proces... uitgebreide getuigenverklaringen tegen haar broer afgelegd. En ze heeft stiekem hun gesprekken opgenomen... om bewijsmateriaal te verzamelen. Willem Holleder heeft nog niet gereageerd. Hij zit er vooral onrustig bij, zegt Remco Andriga. Hij schuift dat heen en weer, maar heeft zelf niets gezegd. Hij hoort het allemaal aan, wat zijn zus over hem zegt. Zoals, ik vind dat ik mijn broer het leven mag ontnemen... net als mijn moeder dat mag doen... omdat ze een slecht product op de wereld heeft gezet. Ja, dan krapt hij weer even achter zijn oren... en schrijft hij me weer eens wat op. Maar hij houdt zich zelf tot nu toe stil. De publieke belangstelling is weer enorm. Bij de rechtbank in Amsterdam stond vanochtend de langste rij tot nu toe... zag verslaggever Arno Leblanc. Hoe lang sta je hier al? vanaf kwart over zeven. Maar er staan die mensen die waren hier om kwart over zes, die zijn ook nog niet binnen. Dus ja, alleen de mensen die hier om vijf uur waren, die zijn binnengekomen. Dus, tot nu toe. Maar nu is het al een paar uur later. En je staat hier nog steeds. Ja, omdat er één hele grote groep naar binnen is, gaan die allemaal bij elkaar horen. En die hadden al gezegd, als een deel niet binnenkomt, dan gaan we met z'n allen weer weg. Dus er komen er hopelijk heel veel plekken vrij. Ja. Maar je vindt het nog wel de moeite? Ja hoor, ik heb toch niks anders te doen vandaag. Dus, eh. En wat hoop je dan te zien? Wat, wat, wat is er leuk aan? Om het een keer mee te maken hoe dat gaat. In de rechtbank met een getuigenis en dan met zo'n grote getuigenis. Hoe lang sta jij er al? Ik sta er sinds half acht. Waarom sta je hier eigenlijk nog? Waarom ik me hier nog steeds sta? Nou, ik sta heel dichtbij en ik wilde heel graag een keer meemaken. Dus ja, dan geef ik ook niet op. Waar gaat het hier dan zo de hele ochtend uh, over? Hier buiten. Ja. Uh, over Holleder, over Astrid. We ook gewoon waar we vandaan komen, hoe laat we allemaal zijn opgestaan. Ja. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Friesland. Dus hoe laat ben je opgestaan? Nou, ik heb vannacht in Amsterdam geslapen, dus. Ik stond hier ook vanaf half acht. Ik had wel verwacht dat ik binnen zou komen, ja. Waar kom je vandaan? Engelo. Vanochtend ook? Ja, half zes zat ik in de auto. <coughs> Kijk, dus ik sta, ik sta hier nou al te lang om, om, om weg te gaan, om af te geven, dus dat doe ik niet. Maar vertel me even, waar, waarom sta je hier? Waarom ben je hier? Um, nou ja, ik volg de zaak ook al jaren. En wat betreft, ik heb niks met strafrecht, ook geen studie of zo. Maar um, ja, het proces van de eeuw is dus niks zo interessant als deze rechtszaak. Dus uh, ja. zodoende. De Partij voor de Dieren doet een nieuwe poging om onverdoofde slachten te verbieden. Marianne Thieme heeft daarvoor een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State...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 Dat zegt minister Olongren in een reactie op de oproep... van de burgemeester van Waalwijk. Die wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen... naar het aanbieden van stempassen op advertentiewebsites. Absoluut, uh, onacceptabel. Maar bovendien, het, het helpt ook helemaal niet. Want als je met je stembros komt, moet je ook je ideebewijs laten zien. Dus het is zinloos om te verkopen en te kopen. Volgens de gemeente Waalwijk hebben zeker twaalf mensen... hun pas via internet aangeboden. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam is overleden. De politie vond de man in een portiek in Nieuw-West en is op zoek naar twee verdachten. Vanochtend werd ook in Amsterdam-Noord een man op straat beschoten. Hij raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is voor een onverwacht bezoek in Zweden. Officieel wil hij de betrekkingen tussen beide landen aanhalen. Maar mogelijk heeft het bezoek te maken met het overleg tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. En Brazilië reageert geschokt op de moord op een jonge politica. Haar auto werd woensdag onder vuur genomen. Ook haar chauffeur kwam om het leven. De vrouw was raadslid in Rio en kwam op voor vrouwen en minderheden. Het NOS-journaal. Premier Rutte blijft erbij dat hij voorlopig niet beschikbaar is... voor een hoge post in Europa. VVD-Cory V. Bolkestein zegt in de Volkskrant dat Rutte er goed aan zou doen om EU-president Toeskoop te volgen. Diensttermijn loopt volgend jaar af. Volgens Bolkestein is het in het belang van Nederland... als Rutte de cruciale functie in de EU accepteert. Rutte denkt daar anders over. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga deze periode mooi afmaken. En dan in de zomer van 2020 kijken of ik weer beschikbaar ben voor nog een periode. Maar eerst eens even dit kabinet tot een succes brengen. Bondcoach Ronald Koeman heeft voor de komende twee oefeninterlands... van het Nederlands helftal vijf debutanten in de selectie opgenomen. Het zijn AZ-spelers Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst... Hans Hatenboer van Atalanta Bergamo en Ayacit Justin Kluivert. zijn ook een paar bekende afvallers, zegt verslaggever Jeroen Grutter. Deli Blind, heel weinig speeltijd bij Manchester United. En uh, Ruud Vormer, de Belgisch voetballer van het jaar bij Club Brugge. Toch uh, niet uh, door de ballotage gekomen van Koeman. En uh, ja, bij PSV zullen ze teleurgesteld zijn dat Luc de Jong en. Uh, en Bergwijn, Steven Bergwijn, zijn afgevallen. Maandag geeft Koeman een toelichting op zijn keuzes. Hij begint dan aan zijn eerste trainingskamp als bondscoach van Oranje. Vrijdag is het eerste oefenduel onder zijn leiding tegen Engeland... en drie dagen later speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Portugal. In de kwartfinales van de Champions League... spelen de finalisten van vorig jaar tegen elkaar. Juventus speelt eerst thuis tegen Real Madrid... Verder is er een Engels onderrondje tussen Liverpool en Manchester City. Barcelona speelt tegen AS Roma. En Sevilla neemt het in de kwartfinale op tegen Bayern München. Het weer nog, de regen die uh, valt, die gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden wordt het vandaag hooguit 2 graden. In het zuiden kan het nog 10 graden worden. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw... en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen in het land blijft het droog. En de maxima morgen rond het vriespunt. Roelof van de redactie ontwaart een zorgelijke trend... in het taalgebruik van sporters. Je hoort hem zo meteen aan het begin van uur 2 van de NieuwsPV. En eerst de ANWB. Dennis, mooi. Nou, er zijn vooral problemen bij Eindhoven. Want er zijn een, een paar ongelukken gebeurd met uh, vrachtwagens. Eerst natuurlijk uh, de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Bij Eersel staat uh, 4 kilometer file. Uh, de weg is nog steeds dicht vanwege uh, dat uh, ongeluk. Je moet omrijden via Breda en Tilburg als je van uh, Antwerpen naar Eindhoven wil. Dan op uh, de A67 vanuit uh, Venlo naar Eindhoven. Tussen Sober en Knobber Leen Heide 6 kilometer door een ongeluk met een andere vrachtwagens. De rechterrijstrook is hier dicht en dat levert je een half uur vertraging op. Even verderop, op de A2 bij het knooppunt De Hocht in de richting van Den Bosch... is ook een ongeluk gebeurd. Drie ongelukken dus met vrachtwagens daar. Maar daar is de weg inmiddels weer vrijgegeven. A27 Breda-Utrecht. Daar staat in beide richtingen bij Gorkum nog even een korte file... want de brug is even open geweest. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Evendingen en Noordeloos 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 De Nieuwsbv. Goedemiddag. De mannen van Bureau Sport staan wederom te trappelen. Bereid je voor op een sportieve overdosis met onder andere Rafael van de Vaart, Willy Boerdvrukken, handbalster Louise Abbing en nog veel meer. Zometeen om half twee. Maar eerst is het de beurt aan. Achter het nieuws, Rolf van de Redactie. Ik heb niet de pretentie dat ik veel van taal weet, behalve dan dat ik het gebruik. Maar dat geldt voor de meeste mensen natuurlijk. En er is op zich genoeg aandacht voor taal en taalgebruik op Radio 1. Op zaterdag zelfs twee uur de taalstaat met Frits Pits. Wat een vakman is Frits Pits, 70 jaar. Eigenlijk heet hij Frits Ritmeester, maar dat doet aan dat verdomde vakmanschap niks af. Voor de taalstaat geadopteerde vergeetwoorden, kussetjes met Annie M.G. Schmid, Hella Haas en Hugo Klaus erop. René Appel die elke week met zijn stem van kolen, gruis het taal-DNA van bekende Nederlanders afperkt. Als een rijpe ui. Als je goed naar Georgina verbaal het Frits. dan valt op dat ze de ergens een beetje inslikt. Dat klinkt een beetje raar. Hou nooit meer op met de taalstaat. Het is geweldig. Maar ik vis vandaag toch even in hun vijver. want er valt me de laatste weken, maanden, misschien al wel jaren. er valt me iets op in het taalgebruik van de Nederlandse sporters. En nee, dat is het veelvuldige gebruik van de term. Ik ben op waarde geklopt. Dat hoorde je vroeger echt maar zelden. Ik ben op waarde geklopt. Ik heb net in krantenarchieven gekeken. In de hele 20 twintigste eeuw werd er maar zes keer geschreven... dat iemand op waarde geklopt was. Zes keer in een hele eeuw. Dat kunnen dus gewoon tikfouten zijn. Want je weet het, he, als je honderd chimpansees achter een typemachine zet... dan komt er vanzelf op een moment dat een daarvan toevallig... op waarde geklopt intikt. Zes keer in een eeuw. En nu te pas en te onpas. Ga maar eens naar Google. Echt, het is een en al geklopt worden op waarde tegenwoordig. Maar wat dat betekent, ja, dat de ander beter was. Dat is een beetje de kern van sport, zou je zeggen. Misschien is de term geklopt op waarde in zwang is, lijkt het ineens ook wel prima om verslagen te worden. Hier, luister. Ja, ik ben op waarde geklopt, maar... Uh... Ja, Sven die rijdt hier gewoon een uh, ja, hele, hele beste rit. en uh, Ik ben vandaag gewoon op waarde geklopt. Tuurlijk wil je winnen, ook ik wil winnen, maar uh, gewoon, ik word hier op waarde geklopt... En, uh... Ja, dan moet je gewoon hartstikke blij zijn met zilver, en Daar ben ik. Uh, het is natuurlijk jammer dat er twee worden, dat we het net missen. Maar uh, uiteindelijk zullen we er wel trots op zijn, denk ik. En uh, zijn we op waarde geklopt. Geklopt worden op waarde is dus precies hetzelfde... als gewoon een pak op je sodemiet te krijgen. Maar ineens geeft het niet, want we hebben er alles aan gedaan. Ja, nee, het was op waarde, hoor. Dus ik ga dat zilver lekker vieren. Op waarde geklopt worden is het nieuwe, ik kan er niks aan doen. Of, ja, nee, dat was al zo toen ik hier kwam. Denk je dat ze in het Duits een term hebben voor op waarde geklopt worden... Nee, ik dacht het niet, nee. Dat is daar gewoon scheisse ontkut met bierne. Ja, de Eskimos, of Inuits moet je tegenwoordig zeggen, hè, Die hebben vast weer 2000 alternatieven voor op waarde geklopt worden. Met dat rijke taaltje van ze. Maar ja, waar stond Eskimo's dan of Inuitië, In de laatste in de medaillespiegel van de winterspelen. Ondanks al die sneeuw, juist. Verliezen is verliezen. De reden doet er niet toe. Dan moet je als sporter een hap uit het asfalt... of uit het ijs of uit Erika Terpstra nemen. En niet een beetje koeig je schouders ophalen. Ja, nee, op waarde geklopt. Slecht voor voor de jeugd. Je weet hoe dat gaat. Die nemen alles over wat ze op tv zien. Voor je het weet staan de F's op zondagochtend na 10-0 verlies tegen elkaar te roepen dat het allemaal op waarde is. Groeien ze op met een waardeloze mentaliteit, breken ze nooit meer door. Sportland naar de verdoemenis. Hele erfenis van Pimoulier en Jaap Ede overboord. Oranje ten onder moeten we niet hebben. Fortaan is de term op waarde geklopt taboe. Fortaan is verliezen gewoon weer verliezen en dat is stom en vervelend. En Fortaan is het enige oranje dat nog op zondagochtend op waarde wordt geklopt. Dus ...aroma met sinaasappelsmaak. Because you know No No No, I no size too, but I can shake it shake it. trainer. All about that base. Oh, Den Haag. Websites, apps, VR-bril, flyers. Het is allemaal gemaakt om ons te laten nadenken over de sleepwet. Maar waarom zien we er nou zo weinig van? Dat vroeg politiek commentator Peter zich ook af. Hij maakte de volgende reconstructie. Volgende week stemmen we niet alleen voor de gemeenteraad... maar ook voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Die is al aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer, de WIF. Wat ook al de Sleepnetwet wet is gaan noemen. En waar u op 21 maart in een referendum ja of nee tegen kunt zeggen. Dit onderwerp staat bovenaan de agenda op het ogenblik. Hey, hey, hey. Nog maar vijf nachtjes slapen. En dan is het zover. Dan staan de stembussen klaar. En kun je je laten horen over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De aftapwet moet de geheime diensten meer bevoegdheden geven om op grote schaal data te verzamelen. Door de wet kan de AIVD bijvoorbeeld uit een hele stad zien wie je naar serie belt of alle wifi-spots in de trein aftappen. Maar een speciale commissie moet oordelen of zo'n actie proportioneel is. Tot nu toe is het een wereld van verschil... met de grote gekte rond het associatieverdrag met Oekraïne. De kans bestaat dat u binnenkort weer naar de stembus gaat... en dan niet om een stem uit te brengen op een politicus... maar om ja of nee te zeggen tegen een verdrag waar u misschien nog nooit van heeft gehoord. Over het onlangs gesloten associatieverdrag met... Oekraïne! Pardon? De gemiddelde burger weet natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. Dan krijg je als opties uh, voor... Tegen Blanco. Referendum zin, onzin, ja, nee, Blanco of helemaal niet. Ja of nee, morgen. Ik Associatie... weet het echt nog niet. Goed, gaan we eens even kijken naar hoe de stemming dan uitvalt. Oelala. 64% tegen, 36% voor. Het is vooral veel stiller. Heel veel stiller. Van de week is het referendum over die inlichtingenwet... en het onderzoek, op verzoek van de NOS blijkt dat veel mensen geen idee hebben waar die wet over gaat. Terwijl net als bij het Oekraïne-referendum... 2 miljoen euro subsidie beschikbaar is voor wie campagne wil voeren. Maar wie voert die campagne dan? En hoe doen ze dat? Dat liet ik uitzoeken door mijn collega's Lizzie Dierks... Ja, hallo, u spreekt hallo. met Lizzie Dierks. En David van der Wilde. Hoi, David van der Wilde hier voor Radio 1. De dik 30 subsidieorganisaties en bedrijfjes... pluisden ze uit en belden ze af. Stichting Burger met Tom zelfs, goedemiddag. Goedemiddag. Hoge Goeie... avond, Edwin. Goedemiddag. Uh, de jongste schissing, Is ja. Die van de Stichting Respublica. Ja, bureau Jans Mielsen. Goedemiddag, met Tom zelfs. Spreek ik met iemand van Key Service BV? Nee, uh, die zijn allemaal op campagne. Op dit moment bij de hoogschool in Holland in Den Haag. Ik, uh, spreek ik met ET Morad Advies en Organisatie? Daar kan ik je niet helpen, want die wil namelijk naar Rietjes Arena. Oké, okay, want er staat uh, helemaal geen bedrijf bij jullie uh, onder de administratie. Uh, jawel, dat wel. Maar uh, omdat ze niet betaald hebben, staan ze bij ons uh, op blok auto. Mogen geen uh, diensten meer voor hun. Uh, mogen geen service meer voor hun bieden. Um, Goeiedag. Bent u van uh, Pecunia Mobile BV? Jazeker. Ja. Oh, hoi. Hey. hoi. Hoi. Ben jij van Stichting de Kabel? Uh, ja. Oké, okay. dan bel ik jou over uh, referendumcampagne subsidiegelden. Ja, klopt. Ja, ik, ik ben trouwens een van de initiatiefnemers. Maar wat is er nou helemaal terechtgekomen voor die plannen? We hebben een hele zooi aan uh, 5000 pamfletten gedrukt en uh, verzonden en gefluyerd. We hebben uh, een call-on actie-button uh, uh, waarop wij vragen mensen die stickeren. Uh, op, een, uh, op de achterkant van een telefoon te plakken. En, en waarom moet dat 43.000, 11 euro en 43 cent kosten? Het maken van zo'n sticker, dat kost 1000 Dan hebben we ook nog op sociale media een hele campagne um, ingericht. En F-abris of spreads, omdat ze liggen zijn graden. Een Facebook-budget en radiospotjes. En we hebben uit eigen budget nog een flyer gemaakt. En ik begrijp dat jullie ja. ook een campagne organiseren. Die bestaat uit een website en een uh, promotiecampagne. Oh ja, en we hebben een aantal interviews afgelegd met experts op dit gebied. Ja, wij, uh, wij hebben een magazine gemaakt met ja. informatie uh, voor ja. mensen om uh, een besluit te nemen. Ja. Nou, niet alleen het flyer, is een bijeenkomst. En uh, de, de pijlbus en. Uh, uh, we hebben een hele reeks van de bijeenkomsten door het land. Uh, er zijn ook uh, webcamschuifjes uh, besteld, waarmee mensen hun camera kunnen uh, en niet, niet per se afplakken, want je doet het schuifje er dus voor. Dus je kunt het weer openzetten als je wilt. Ja, we hebben zes video's gemaakt, uh, waarin we angsten die leven over de invoering van de wet en veiligheidsdiensten. Ja, op, op een beetje een komische manier proberen we onderuit we, te halen. Uh, we doen een, een fotoserie. Ja, we doen echt ziek veel eigenlijk. En wat vinden ze zelf van die campagnes? Wij, wij zijn natuurlijk gewend om campagne te voeren. Dus wij weten wel wat we willen. Tot onze verbazing zijn wij, uh, nou ja, wij uitgeloot of ingeloot. Of hoe moet je het zeggen? Ja. Nee, dus je had het eigenlijk helemaal niet verwacht? <lacht> nee, <laughs> nee, nee. En dat kwam ook vrij laat. De precieze cijfers heb ik momenteel even niet voor me. Maar ik weet dat wij... Uh, bijna 2 miljoen weergaves hebben van onze campagne onder 900.000 uh, verschillende personen. Ja, dus jullie zijn wel tevreden? Uh, uh, we zijn tot dusver wel tevreden. Ja. ja. Eigenlijk is het een raar verhaal. Want ik, nou ja, ik vind eigenlijk dat de overheid uh, het zou moeten doen. En die zijn pas vorige week. Zouden de referendumcommissie in huis en huis een informatieblad voor ons sturen. Nou dat het heel aardig stil is. Hoewel de meesten hun stinkende best lijken te doen. Is niet iedere campagne even zichtbaar. YouTube-filmpjes met uh, maximaal 10 views. Spotjes die nergens zijn terug te vinden. Slecht bezochte debatavonden. En van een website als kieskijker word je helemaal niets wijzer. Ondanks de 39.900 euro subsidie. Of denk aan Facebook-pagina's die niet werken. Maar het is niet dat ik ergens op een centrale plek uh, dit allemaal terug kan vinden. Ik moet er gewoon eigenlijk geluk hebben dat ik hem zie. Uh, nou, niet, niet per se geluk. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hem hebben hebben gezien. Mm -hmm. uh, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die elkaar erin taggen en die het liken. En vervolgens verschijnt het, verschijnt het ook in de timeline van de vrienden waarbij het gelijk is, et cetera. Ja, maar dit is niet een centraal punt of zo? Nee. Waardoor Business Freedom weer andere vragen gaat stellen. Welk percentage denk je van die 1,5 miljoen is omzet geworden van Facebook? Ik ben super benieuwd hoeveel zeg maar, van dat overheidsgeld eigenlijk direct de omzet van het bedrijf natuurlijk een fellies geworden is. Daarom lijkt de vraag vooral is de verstrekte subsidie wel goed besteed. Eén ding weten we zeker, nog maar vijf nachtjes slapen... en dan is het zover. Dan mogen we stemmen. Goedenavond. Straks aandacht voor de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de vraag... Hoe wordt de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... waarover in maart een referendum zal plaatsvinden... in de volksmond genoemd? Sleepwet. De wet die wordt ook wel de sleepwet genoemd. Je hoort een verhaal van Peter K., David van der Wilde en Lizzie Dirks. En meegeluisterd heeft ook GroenLinks-Kamerlid Katelijne Buitenweg. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat tegen de wet hè, stemmen afgelopen komende woensdag. Zeker. De campagne is niet echt op gang gekomen. Hè? Hoe, hoe verklaart u dat? Um, Nee, de campagne is. Nou, ja, ik denk dat het op een aantal plekken uh, wel losgebarsten is. Dat is vooral onder jongeren en inderdaad op social media. Mm -hmm. um, ik uh, heb ook wel begrepen, er stond vandaag weer een groot stuk ook in de krant, dat juist jongeren zich ook druk maken over onderwerpen als privacy. Um, en dat ouderen zich dat we er minder druk op maken. Dus dat zou ook weer kunnen verklaren... waardoor bijvoorbeeld ook in de gevestigde media er wat minder aandacht voor is... omdat daar meestal geen veel journalisten jonger dan 35 zitten. Um, wacht, wacht, wacht even oh. hoor. In de gevestigde media zitten geen journalisten jonger dan 35. Uh, uh, nou, ik, dus komen die mensen minder aan bod? Nou, ik denk dat het er wel iets mee te maken heeft dat... Uh, dat onderwerp wat jongeren bezig houden, en dat is hier bij Privacy, houdt het jongeren meer bezig dan, uh, dan veel mensen uh, van middelbare leeftijd. Um en ik denk dat dat er wel mee te maken heeft dat die onderwerpen wat minder op de, uh, in de redacties zijn beland. Dus wat minder ook bij, uh, um, ja, bij de bij talkshows zijn beland. Maar je hoort, het, het jaarkamp zit wel in de talkshows. Dus ja, ja daar, dat, daar, daar zie ik Kajjo Longeren en daar zie ik meneer Bertolet van de IVD. Ja, nee, nou, dat klopt. En wat je ziet inderdaad bij de voorstanders, die sturen vooral mensen die de wet uitleggen. Dus inderdaad de minister en, uh, en de, het hoofd van de geheime dienst. En dan mag daar niemand bij zitten die weer woord geeft, want zij leggen het dan uit. Hmm. En wat je heel uh, wij... Nou, je hebt sowieso geen tegenstander gezien... die ook zo breed uh, de mogelijkheid kregen om uit te leggen... wat de bezwaren waren Maar die, met maar deze maar die tegenstander is er ook niet echt, hè? Want je zou ook kunnen hmm. zeggen... Uh, vorige keer had je Thierry Baudet en Jan Roos, dat waren de gezichten. Hadden jullie misschien niet uh, ik, we hebben Femke Kansen moeten, uh, moeten inschakelen... of Paul Rozemuller, of nou ja, mensen van naam en faam met een gezicht... Oh, nou doet het wel pijn hoor. Uh, want ik heb wel hard geprobeerd campagne te voeren. Uh, <laughs> Jawel, nee. maar u bent een gerespecteerd Kamerlid. Kijk, maar je hebt, oh, ja, nou ben je... ik alweer <laughs> helemaal gepassificeerd. Nee, dus dat is hartstikke goed, maar... Dan nog heb je bekendere gezichten. Nee, dat is zo. Maar weet je, wij hebben gewoon uh, vanuit GroenLinks... wij hebben trouwens geen subsidie gekregen... maar wij hebben wel hard campagne gevoerd. We hebben verschillende filmpjes gemaakt. Ik heb een college gegeven, een mini-college... over wat de wet uh, inhoudt. Uh, dus, hè, dus daar doen we ons best op. En het punt ja. is, um, wat mij wel opvalt... is dat de voorstanders ook eigenlijk weinig hoeven uit te leggen... van de. Nadelen, namelijk over wat nou de, de gevolgen zullen zijn... van de mogelijkheid om massaal uh, burgers af te luisteren. Terwijl de tegenstanders heel makkelijk het, uh, het uh, verwijt krijgen... oh, maar je neemt terrorisme uh, niet serieus. En ik denk het verhaal wat wij hebben is ook wat ingewikkelder. Namelijk dat ook wij een nieuwe wet willen. En dat we ook vinden dat de bevoegdheden van de geheime diensten... aan het nieuwe technologietijdperk moeten worden aangepast. Maar dat de huidige wet heel slordig in elkaar zit. En dat is heel veel zaken waarvan ook de minister zegt... oh ja, mm. dit is allemaal niet de bedoeling, is wel mogelijk met de wet. Dus wij willen gewoon de wet repareren. Ja, zie je, dat ja. is alweer een ingewikkelder verhaal. Maar dat is wel waarom ik zeg, van daarom moet je tegenstemmen. Want we moeten die wet gewoon wat zorgvuldiger in elkaar gaan sleutelen. Maar het probleem is eigenlijk dat je geen keiharde nee kan je kunt voeren, ook al ben je tegenstander. Nou, je moet, uh, ik denk dat je moet uitleggen dat dat massaal afluisteren dat is niet de oplossing en het gaat veel meer over gerichte opsporing, over de gegevens die we al hebben, dat die beter geanalyseerd wordt. Maar wat interessant is, is dat heel veel mensen die ook voor zijn, dat bleek uit een Ergens afgelopen week, die weten niet dat uh, heel veel gegevens van hun ongelezen gedeeld mogen worden met buitenlandse diensten. Dus het is niet zo alsof de mensen die voor zijn, dat die wel ook heel erg geïnformeerd uh, zijn. Dus ik vind het wel zorgelijk dat, dat inderdaad, uh, ja, toch ook mensen niet goed geïnformeerd zijn, terwijl er wel in de, over uh, een paar nachten al gestemd worden. Dus uh, dat uh, wil zeggen dat we de komende dagen nog weer flink aan de bak moeten. Ja, en, en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: Nou, gelukkig is er weinig aandacht voor, want mensen begrijpen het niet echt. Laat dan maar de opkomst niet zo hoog zijn. Is dat een gedachte die wel eens door je hoofd speelt? Nee, helemaal niet. Wat ik trouwens wel interessant vinden, is dat er is ook een heel circus uh, van debatten welgaande. Uh, dus er werd al in het uh, filmpje of iets gezegd over mm. de hogeschool. Op heel veel plekken, juist ook bij hogescholen, universiteiten, zijn er allerlei debatten. En die zijn wel veel inhoudelijker dan ten tijde van het Oekraïne-referendum. Dus dat is misschien ook iets om wel de zegeningen te tellen, dat ten tijde van het Oekraïne-referendum was er wel heel veel herrie. Ja. Um, maar de herrie was niet per se inhoudelijker. En nu is het debat wel veel preciezer over ja, wat is nou ja. gericht afluisteren het is gewoon een ingewikkeld onderwerp, hè? Dat, dat, dat zegt u zelf ook al. En dat is natuurlijk uh, moeilijk te verkopen ook, denk ik. Ja, dat is ook wat je ja, ziet. Tegelijkertijd is het ook wel, juist op dit onderwerp, dit raakt echt burgerrechten, het is wel interessant om zo'n discussie te hebben. En we krijgen nu wel al veel meer discussie hierover. Dan we eerder hebben gehad. En het leidt er ook toe. Ik zag, uh, gisteren waren we in het parlement hadden we een debatje weer met minister Olongren over, nou onder andere weer over hoe de wet zou worden toegepast. En mm. juist door heel veel, uh, ja, door de druk die er ook is zie je dat er wel een aantal beloftes ook worden gedaan... om de wet toch nog wat ja, zorgvuldiger uh, toe te passen... wat meer waarborgen in te bouwen. Ja. Dus dat is in ieder geval al de winst die mm. ik gisteren heb uh, uitgetekend. Maar toch al met al, als we het geringe enthousiasme... als graadmeter mogen beschouwen... dan is het eigenlijk prima dat het raadsgevend referendum wordt afgeschaft. Nou, Ik vind het in ieder geval gewoon goed dat er is gepraat wordt... ook over privacy, want er wordt vaak heel makkelijk gedaan... van ach, wat heb je te verbergen. En er komt nu toch ook wel een discussie los over... ja, uiteindelijk heeft iedereen ook wel wat te verbergen. En als je weet dat de overheid meekijkt... dan heeft dat op een gegeven moment ook wel effect op je handelen. En bovendien is er nu ook de mogelijkheid... dat toch ook zaken waarvan je echt niet wil... dat die in handen van de overheid komt. Ik denk aan bijvoorbeeld bronbescherming van journalisten. Mm. Dat die wel degelijk in de overheidshanden komt. En het nadenken over... wat is nou de gevolgen van massaal uh, ongericht... Uh, uh, ja. die, mas die data kunnen delen... dat komt wel voor het eerst nu te sprake En dat ja. is in ieder geval winst. En dat heeft u hier mooi even ook uh, kunnen vertellen. Dank u wel. GroenLinks-Kamerlid Katelijne Buitenweg. Dank je wel. Dit was hem weer. De Nieuws TV voor deze week. Veel plezier zometeen met Bureausports. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De NieuwsBV. Maar eerst, het is half twee, hier is het NOS Journaal. Tot mee, negens. NPO Radio 1.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 Premier Rutte blijft erbij dat hij voorlopig niet beschikbaar is voor een hoge post in Europa. vvd V. Bolkestein zegt in de Volkskrant vandaag dat Rutte er goed aan zou doen om EU-president Toeskop te volgen. Diensttermijn loopt volgend jaar af, maar Rutte wil de rit met dit kabinet afmaken. De Partij voor de Dieren probeert opnieuw het onverdoofd slachten te verbieden. In een initiatiefwet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden altijd moeten worden verdoofd. Uitzondering die nu geldt voor halal- en koosjeslachten zou moeten worden geschrapt. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor de komende twee oefeninterlands... van het Nederlands elftal vijf debutanten in de selectie opgenomen. Het zijn AZ-spelers Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst... Hans Hatenboer van Atalanta Bergamo en Justin Kluivert van Ajax. Maandag geeft Koeman een toelichting op die keuzes. Dankjewel, je Megens. We gaan naar de selectie op de weg. Dennis Mooij. Op de A50 Zwolle-Arnhem staat tussen Apeldoorn-Noord en Knobbert Beekbergen nog 6 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie, maar de weg is inmiddels weer vrij. A67 natuurlijk van Antwerpen naar Eindhoven, die is nog dicht bij Eersel. Omrijden moet de hele middag nog via Breda en Tilburg. A67, maar dan vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomer en Knop het Leende Heide 9 kilometer door een ander ongeluk met een andere vrachtwagen. De reis ook is dicht. En dan heb je een uh, half uur vertraging. Vrachtwagen met schroot is gekanteld aan de noordkant van Tilburg. Op de N261 van Berko en Schot naar Waalwijk is de weg bij Tilburg-Noord dicht. Eerst even een kleine ode aan Mauri Stijn trainer van voetbalclub VVV. Deze week werd bekend dat zijn Duitse spits, Lennart T niet mee zal doen in de wedstrijd tegen PSV... omdat hij bezig is een leven te redden. T is stamceldonor en kreeg onlangs bericht... dat zijn DNA matcht met iemand die lijdt aan acute leukemie. Stamcellen afstaan is zwaar en daar moet je even van herstellen. De kans is groot dat de aanvaller nog wel een paar wedstrijden zal missen. Lennart T doet iets geweldigs en krijgt terecht internationale lof toegeworpen. Maar toch ook even de spotlight op zijn trainer... Maurice Stijn. Die moet in de beslissende fase van de competitie... een van zijn belangrijkste spelers missen. Maar hij gaat daar zo ongelooflijk mooi mee om... dat ik er even stil van was. Deze week gaf hij 380 interviews... en hij zei alleen maar rake dingen. Dit is belangrijker dan een voetbalwedstrijd... of een paar punten. Deze daad is de bekroning van ons seizoen. En hij zei ook nog... hopelijk kan Lennart een leven redden. Wat hij in ieder geval bereikt... is dat er meer aandacht is voor deze ziekte. En ik ben ongelooflijk trots op hem. Modi Stijn, ik gun jou volgend jaar een club die past bij je formaat. En ik zit zelf te denken aan Manchester United. Radio Bureau Sport. Elke week rijden twee heren in een retro sportwagen langs strafveldjes, Schaatstempels en kaasbanen. Om precies te weten wie en wat er speelt. Wie verdient er gauw? Welke prestaties moeten beter? En wat was de grootste klapper? Op vrijdag, even na half twee, doen ze er verslag van. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, zo is maar net een bijzonder goede vrijdagmiddag. We staan weer scherp aan de start van een overheerlijke nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. Ja, ik heb er ook verdomd veel zin in, want we gaan bellen met tophandbalster Lois Abbing. Die deze Week een super transfer maken. Ja, en in de voorwaag ondervragen we deze week wielerjournalist Thijs Zonneveld. Die actie van Lennart T. spelen van VVV is natuurlijk geweldig, maar er was ooit al eerder een voetballer die zich hard maakte voor stamceldonatie. Ja, en we bellen 109-voudig internationaal Rafael van der Vaart over de ondergang van de HSV. Traditionsverein, HSV. Dat en nog veel meer in de komende uur. Een half uur uh, radio, bureau-sport. Ja, het was toch wel een beetje de week van José Mourinho. Die man is zo onsympathiek en dan kunnen Darth Vader en Lord Sorrow nog een puntje aan zuigen. Ja, en eerst vernederde hij ook nog even die alleraardigste Frank de Boer. De worst manager in de history van de Premier League. Um, Frank de Boer, seven matches, seven defeats, zero goals. He was saying that uh, it's not good for Marcus Rashford to have a, a coach like me. If he was coached by Frank, he would learn how to lose. Ja, ik vind dat zo onvriendelijk hè. En gelukkig komt de hoogmoed voor de val. Afgelopen dinsdag knikkende Sevilla José Mourinho heerlijk uit de Champions League... door twee doelpunten van aanvaller Wissam Ben Yedder. En die vierde dat met het clublied. Ja, over clubliefde gesproken. Alexander Butner is terug bij zijn oude liefde, Vitesse. Maar hij moest de afgelopen tijd flink afvallen... En ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft hij bij zijn verloren kilo's... zijn gevoel voor humor ook kwijtgeraakt. Ja, want de vraag is, waaruit bestond jouw leven, Alexander Butner? Uit oh, broccoli. Nee, geentje, nee. Nou, dat was weer lachen, hè, mensen? Laaien. Oh, yeah. Ja, trainer Frezen was ook uitgelaten en die doet ook nog even een pikante onthulling. Zelfs zijn vriendin was ook tevreden, heb ik begrepen, dus... Het ziet er goed uit. Dat was wel lachen bij Vitesse. Weet je waar ik echt van heb genoten? Dat is Paralympier Jeroen Kapschreur. Luister even hoe die klonk na zijn gouden supercombinatie bij het skiën. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd. Technische onderdelen, we gaan knallen. We gaan hetzelfde doen als die andere dagen... In slalom ga ik die gasten pakken. En het is gewoon precies zo gegaan. Mooi ja, Heb ik het gezegd? Ja, heerlijk toch? En als we het dan toch even over de Paralympische Spelen hebben... dan moeten we uiteraard ook even de koningin van de Spelen... Bibian Mentel even noemen. Ja, ze won vanochtend nog even haar tweede gouden medaille... en daar was haar man ook ongelooflijk blij mee. Heel ik ben trots op haar. Ik weet niet wie wat jullie ervan vinden... maar echt, dit is voor mij de allergrootste kanje. En uh, ik hou van haar ik, uh, om allerlei redenen... maar ook om vandaag. Waanzinnig. Ja, in Zuid-Korea, waar de Paralympische Spelen gehouden worden... is het veel te koud voor rondemissen. Dat is maar goed ook. Ja, tenminste, journalist Thijs Sonneveld... die is helemaal klaar met rondemissen op het wielepodium. Ja, voor ons een goede reden om hem een stevig aan de tand te voelen... in de niks-en-niemand-ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen... Spreken wij met de heer Zonneveld, de heer Thijs Zonneveld, alias de man die ooit opschreef dat wielrenners graag samen masturberen in hotelkamers? Uh, klopt. Ja, u pleit in uw column vandaag in het Algemeen Dagblad voor het afschaffen van ronde missen. Bent u nou helemaal betoetend? Ja, dat vinden ik nu niet leuk, hè? Nou, weet u wat het is? De Grit Girls die zijn ons al afgenomen. De Walk On Girls bij het Darts. Wilt u alstublieft van onze ronde missen afblijven? Hebben jullie niet genoeg. Uh... ...vrouwen en uh, leuke plaatjes te vinden om naar te kijken. Moet er ook nog bij het een wielrenner eentje. Nou, misschien komt het doordat u zelf nooit wint... ...en misschien misgunt u anderen het <lacht> plezier om een kus van een ronde mis te krijgen. <lacht> uh, nee, nee, nee, nee, dat is het echt niet. Dat is het echt niet, jongens. Nou nee, ja, luister de, weet je, de wielrenner is zo verschrikkelijk seksistisch. Er zijn zo verschrikkelijk weinig vrouwen die enige rol van betekenis spelen. Ze mogen een klein beetje mee fietsen. Ze hebben geen enkele bestuurlijke functie, ze zitten niet of nauwelijks in ploegleiderswagens. Ze mogen hooguit een beetje meedoen als masseuze in sommige ploegen. En dus als rondemis. Ik vind dat die verhouding zo scheef is. Maar meneer Sonneveld, het wordt ook wel een beetje saai op die manier. We hebben toch ook allemaal genoten van die mooie rel rond Peter Sagan toen hij een rondemis in de kont kneep. Ah, ja, is, is het saai? Ik vind het ja saai dat het iedereen hetzelfde doet. Wat is, wat is er nou in godsnaam leuk aan al die, uh, die verschrikkelijk saaie plaatjes van die vrouwen die niks zeggen en die alleen maar mogen lachen en zichzelf onder moeten laten spijten met champagne. Ja, maar ja, wielrennen is ook een beetje een sport van schurken en bandieten. En daar hoort Tuurlijk. toch een, een ordinaire mis. met een veel te kort rokje, met een paar hele grote borsten en een paar rode lippen, laat me een beetje meeslepen. <lacht> maar dat hoort er toch een beetje bij. Heb je dochters? Ja, zeker. Wat zou jij ervan vinden als die hier zo op het podium staan? Dan zou Wachtig. ik staan te klappen en je te ja. juichen. <lacht> zo zou ik dan onder ja. het podium staan. Maar heeft u er wel eens over nagedacht, meneer Zonderveld, wat al die ronde missen nu moeten gaan doen? Die zitten nu allemaal werkloos thuis straks, naast een koelkast vol met champagneflessen en een doos vol met ongebruikte lippenstift. Laat ze, iets, laat, ze iets, laat ze iets leukers gaan doen. Weet je, waarom moet er altijd een man naast staan die alles aankondigt? Laat, ze, laat, laat die ronde mensen dat lekker zelf doen. Geef ze een beetje een grotere rol dan. Maar dan nog wel gewoon in een korte rok. Nou, speciaal voor jullie mogen ze zelf kiezen. Hoe, hoe, hoe kort of hoe lang hun rokje is. Fijn. Meneer Zonderveld, we willen u danken voor uw tijd en ook uw <laughs> openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, daar had ik al bang voor. Ja, je kunt het eigenlijk niet gemist hebben deze week. Je had er ook al over aan het, in het begin natuurlijk van de show. Lennartie, de speler van VVV Venlo... die kan deze week niet in actie komen vanwege stamceldonatie. Ja, en je weet, ik mag altijd graag naar de BBC kijken... of uh, s ochtends al eens graag. El Mundo Deportivo. En zelfs daar ging het erover. Ja, maar wat weinig mensen weten is dat oud-NEC, Ajax... en Borussia Dortmund-keeper Dennis Gentenaar... Een van de eerste voetballers was die zich hiervoor inzet. Jazeker, Dennis, goedemiddag. In 2014 uh, stond jouw afscheidswedstrijd bij NEC, namelijk helemaal in het teken van de Stamceldonorbank. En daarmee ben je eigenlijk een beetje de voorganger van Lennartie. Hoe is dat zo gekomen? Stamceldonorbank, dat zit uh, in Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ja. En uh, zij wilde op dat moment wat meer uh, ja, bekendheid aangeven aan stamceldonen. Uh, aan stamcel en uh, ja. Zodoende zijn wij uh, dus via NIC eigenlijk in contact gekomen. Okay. En toen dacht jij, ja, dat vind ik wel interessant. En, uh... Ja, ik denk ook dat, uh, dat wij als je als je ja, iemand uh, kan helpen, of, of, of zo'n organisatie kan helpen, ja, dat je dat ook gewoon uh, ja, dat je daarvoor in moet zetten en ook moet doen. Maar uh, toen kwam er dus wel even een, een run op. Uh, waren er toen, zijn er ook veel supporters die toen hebben ingetekend? Ja, volgens mij wel. Uh, op die dag hebben ze, hebben ze best wel wat uh, donuts binnengehaald. Ja. En uh, nou ja, wat jongens van de, van de selectie die, die zijn uh, donor geworden. Dus ja, dat, uh, dat was in ieder geval uh, voor toen goed. En ik weet dat ze toen uh, 2014 rond, uh, rond de 50.000 uh, zaten, zeg maar, do donors. Ja. En dat is uiteindelijk nu, nu zijn het er bijna volgens mij 200.000. Uh, 200 Vind ja. jij dan eigenlijk Dennis dat alle eredivisievoetballers zich zouden moeten aanmelden als stamceldonor? Ja, eigenlijk wel, ja. Dankjewel, Dennis Gentenaar, de eerste voetballer ooit... die dus in actie kwam voor de stamceldonorbank. donorbank Zegt het voort, zegt het voort. Ja, ik kan eigenlijk niet vaak genoeg herhalen. Afgelopen zaterdag won Willem 2 met 5-0... van de potentiële kampioen PSV. Heerlijk lekker, maar de schrik zit er goed in bij de fans. Ja, en nou blijkt één van die PSV-fans... is niemand minder dan tv conniveer Willy blood Die schreef deze week een ingezonde brief... naar het Eindhoven's Dagblad. Ingezonde brief, dat is ook ouderwets, hè? Hey, Willy Brod, jij maakt de PSV compleet af. Een stel slapjalen ze, lamzakken, ondermaat, schoorpijpen. Zit het zo hoog? Luie donders, ja. Ja, ik ben helemaal over de rode, helemaal over de zijk. Ja? Ik schaam dood over die inzet van de afgelopen week. Maar ook van de afgelopen maanden eerlijk gezegd. Ja, nou ja... Ze vreten het gas niet op, ze zijn niet echt bezig met hun vak. En een stelletje slapjalen ze lopen ze daar rond, dat wil ik gewoon niet dus is geen passie, geen inzet. Ze vechten gewoon niet voor de overwinning. Flikker toch allemaal een stelje ja. En Ik sta me dood, want ik ben echt een hele... Ik ben trots op PSV, het is een prachtige club. Een ja, ik snap het, ik wat hoor het. Is. Maar ja. zoals zij op het veld staan. En weet dat nog wat erger is? Een paar maanden geleden liep voor, een volgende speler... dat hij niet genoeg gemotiveerd hetzelfde ging bij een wedstrijd. Ja. Nou, wat vind je daarvan? Dat is toch schande, hè? Ja, schande. Ja, al, al, dat dat, dat, dat Luc de Jong op het middenveld... Afgelopen jaar een, een bal over 4-5 meter naar de tegenstander je paast. Ja, dan ben je gewoon gestoord als je zoiets doet. Ja, je... Willy, Brood, Willy Brood, ik weet dat ze op dit moment op de hertgang uh, daar, daar zitten heel de PSV-selecties nu rond de radio. Die ja, luisteren die altijd trouwens. Die, luisteren, al de, trouw, die ja. luisteren altijd, dus ja. spreek moet ze even toe. Je moet gewoon eens een keer echt gaan voetballen en even je best doen. de vinger in je kont stoppen en gewoon echt knokken voor de overwinning. Een vinger in je vinger in je kont, is dat, uh, is dat een wijs advies? Ja, dus, dat is echt bij hun dan want alle, iets anders aan het verhaal niet. Ja, en ze moesten zich doodschamen, man. Ja? Ja, ik voel me als PSV-supporter enorm in de kou gezet. En met mij heel tegen. En weet je wat ook zo'n slapjaars is? Nou. Dan wordt, wordt die van Ginkel na de wedstrijd geïnterviewd. Hij wordt over de laatste maanden. Hè? Ja, ja. Dan wordt weer de vraag gesteld: van, god, waarom speel jullie zo slom? Ja, ja, dan moeten we de volgende keer maar eens ver veranderen op die aanvoerder Nee, niks veranderen. Hadden ze tijdens de wedstrijd hadden wij altijd het initiatief moeten nemen. Snap je? Ja. En dat hij daarmee wegkomt. Nou ja, ik, ik moet echt braken. Maar PSG blijft mijn clubje. En dat is een geweldige club. Maar de, de, de elan van Harry van Rijen, ja, die kan het ja. niet meer terugvinden momenteel. Maar voor zaterdag zeg jij dus... ze moeten een uh, vinger in, in, in de kont steken. Nou ja, echt wel. Want zoals ze nou over de, de, het geen lopen... dat is gewoon uh, abnormaal. Minderwaardig. Voor PSV. En voor is het een hartstikke gezellig clubje... In het zuiden en in de club met de En dat moeten zij ook tonen. En ja. niet zoals een lam lamzakken daar rondkomen. Nee. Okay. Willembroord wordt succes zaterdag tegen VVV Venlo. Ja. En zei ik, nog even tegen die jongens zeggen? Jullie zijn gewaarschuwd, anders kom ik zelf even langs met een Dat Staat genoteerd. Dankjewel, Willembroord. Goh. Ja je wordt op je dang met een brandblusser. Maar bellen wij die man ja. eigenlijk. Schrikkelijk. <laughs> Mooi nieuws deze week uit de hoek van de handbalsters. Dus de sauna gruurder die beelden maakte van de handbalsers in de sauna. Die lijkt te zijn gepakt. Ja, en nog veel belangrijker nieuws. De Grunningse handbalster Lois Abing. Die maakte een toptransfer. Zij speelt vanaf volgend seizoen voor handbalgrootmacht Rostov Dom. Ja, Lois Abing, je, je kunt haar onder andere kennen als de linkeropbouw tijdens het WK in december. Waar zij als topscoorder persoonlijk voor zorgde dat Nederland bons pakte. Gaat Nederland dan opnieuw op? Overwerk af. Wat het ook al had tegen Japan. Nee, want Nederland heeft de BV Abbing. Die in totaal tot 14 goals in de wedstrijd tegen Tsjechië komt. Ja, Lois Abbing. Hey Lois, je verkast van een club in Parijs. Daar speel je nu naar een club in Rostov. Dus van de start van de liefde naar de poort van de Kaukasus. Wat beziel je in godsnaam? Ja, dat weet ik ook nog niet helemaal. Maar uh, ja, uiteindelijk. Uh, ik was heel graag hier gepleverd. Maar uiteindelijk toch de keuze maar uh, voor het handbal overgelaten, denk ik. En uh, ja, het gaat voor mij echt om op Champions League niveau weer te spelen. En dat was hier helaas niet mogelijk. Ja, en Lois, jij wordt wel de Cristiano Ronaldo van het handbal genoemd, hè? Nou, dat was een vraag. <lacht> ja, we, we pompen er graag een beetje op, ja. hè? <lacht> nee, uh, ja, dat, dat vind ik wel een beetje vergaan. Maar uh, nee, uiteindelijk, ik ben natuurlijk blij dat er zoveel uh, positieve reacties zijn naar het WK... En, Daardoor heb ik ook deze transfer verdiend en uh, ja, daar kan ik alleen maar van genieten. Is dat een grote sport in Rusland, handbal? Ja, ze zijn olympisch kampioen geworden in, uh, in Rio. En uh, het is zeker een grote sport. En, uh, ja, het zal veel, veel reizen worden denk ik in Rusland, maar uh, ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Het is een heel uh, avontuur en ja, ik laat het maar op me afkomen denk ik. En hey, stond na de, de, nadat je je handtekening hebt gezet de, de fles wodka op tafel? Nou, we zijn eerst wel begonnen met champagne, maar uh, ja, ik, misschien moet ik er wel aan gewend raken om vodka te drinken. Maar, ja, dat uh, er Ja, ik ben, echt, ik ben benieuwd, maar ik, uh, ik weet dat ze uit de ervaring dat de Russen er dan echt een hoop vodka drinken. Ja, natuurlijk, ja, ja. man. Zoals ochtends zo, zo, ben het ontbijt het eerste wat ze aanslaan: ja. met je ja. vodka. wodka. Hey, misschien uh, uh, met uh, de vodka, weet je wel. Hey, Loos, jij speelde uh, bij een uh, grote club in Parijs. He, en dat is, in Frankrijk speel je nu nog. Je gaat nu naar Rusland. Ga je ook heel veel meer verdienen? Um, nou ja, uiteindelijk mag ik natuurlijk niet zeggen wat er in mijn contract uh, staat. Maar, uh, mag je dat niet zeggen? Maar dan dan het... hangt uh, Poetin meteen aan de telefoon. <laughs> ja, precies. Dan heb ik meteen een probleem. Maar uh, het mag natuurlijk uiteindelijk dus zo dat uh, het algemeen bekend is... dat sowieso in Oost-Europa uh, de salarissen hoger liggen dan uh, hier in het westen. Hey, maar het lijkt me dat Rosthof is niet een stad is waar je heel uh, graag alleen wil zitten. Uh, zou het nee. zomaar kunnen zijn dat uh, Tess Wester, die ook vertrekt hè, bij, uh, bij haar club in, in Duitsland... Dat ze binnenkort jouw nieuwe roomie wordt? Het zou heel erg leuk zijn, maar dat zit er niet in. Nee? Nee, natuurlijk zou ik dat superleuk vinden. Maar ik denk dat het sowieso lastig is om, als je op dat niveau kijkt, dat toevallig op dat moment twee plekken vrij zijn bij een club. En bij Rostov was dat helaas niet het geval. Heel veel succes en heel veel plezier in Rusland, in Rostov. Dankjewel, komt goed. Hey, ik zat deze week weer lekker de sportshow te kijken. Dan dus zag ik uh, Bayern München en die valste over traditionsverein... en nou, Hamburg Hamburger heen. 6-0. Kansloos. Gelooflijk. Het water staat de Dino inmiddels echt tot de lippen. Terwijl de club eigenlijk nog nooit eerder gedegradeerd is. Ja, er hangt zelfs een klok in het stadion. En die klok die houdt bij hoe lang ze al in de Bundesliga spelen. En die klok he, is nu de grootste vijand van die club geworden. Ah, ik weet nog goed, he. die gouden jaren met Van der Vaart ja. daar in Hamburg. Van der Vaart? Ja! De hoogverdiente ausgleich. En weer is het de HSV-kapitein Rafael van der Vaart... die in onderscheid maakt. De superman in het Hamburger team. Ja, dat was toch schitterend. Rafael van der Vaart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij was een, een grote meneer. Dat waren nog mooie tijden, man, bij HSV. Ja, ik heb, ik heb de mooie tijden nog meegemaakt. Ja, ook, ook de slechte tijden. Ze zijn ja. eigenlijk ook begonnen toen ik daar nog speelde. Maar ja, ik heb vooral hele goede herinneringen. Uh, maar het gaat nu eigenlijk nog, nog veel slechter. Hè? Volg je HSV eigenlijk nog uh, vanuit Denemarken? Ja, natuurlijk. Uh, ik heb uh, natuurlijk nog heel veel contact daar. Maar uh, nou ja, Damian die woont nog in Hamburg, dus ik, ik kom er regelmatig. En uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Zo'n grote club, uh, wat je net ook al zei. Er hangt zo'n hele mooie klok uh, in het, uh, het stadion maar die dreigt toch uit te gaan. Ja, ja, dat is die klok, hè. Die is geloof ik gestart toen de Bundesliga uh, begon, hè. En die, die is geloof ik al 63 jaar, tikt die klok, maar door en door, hè. Ja, ik kan me herinneren dat uh, wij in de degradatiezones speelden... en dan uh, moest je weer thuis en dan... Uh, Stond je weer met 0-2 achter en dan keek ik op die klok en dan dacht ik... Godverdomme, het zal toch niet. De eerste aanvoerder die degradeert, maar gelukkig hebben we dat weten te voorkomen. Ja, in ieder geval niet met jou als aanvoerder. Maar wat zou degradatie betekenen voor de club? Ja, kijk, uh, verschrikkelijk natuurlijk. Ik bedoel, uh, je moet je voorstellen, het is zo'n grote club te werken. Ik weet niet hoeveel mensen... En, uh, ja, als je degradeert, dan uh, er wordt misschien wel de helft van die mensen ontslagen. En, uh, dus het gaat natuurlijk veel dieper als alleen... Uh, dat je weer in de Tweede Woendersliga moet gaan voetballen. Ja, het is, uh, het is dramatisch. En sommigen zeggen, ja, misschien is het wel goed voor de club. Dan kunnen ze opnieuw beginnen. Maar ja, daar geloof ik niet helemaal in. Dus uh, ja, ik hoop nog steeds op een wonde, Maar dat is uh, tegen beter weten weten, denk ik. Ja, ja, je hebt een hart oog in. Ja. Zou jij ze nog kunnen helpen op een bepaalde manier? Nee, ik... Uh, <laughs> nee... Ik kan niet weten hoe. Nee. Nee, ja. Het, het, ik vind dat zo naar van die klok, hoor. Dat je dan ook aan spelers op het ja, veld heel netjes Nee, die klok. En die hangt nu als een zwaard van Damocles boven die club. Ja. Ja, hij is Het zo maat. De druk is ook voor die spelers ongelooflijk groot. En wat ik zei, ik heb het zelf twee jaar achter elkaar meegemaakt. Dan waren we ons in de laatste minuut redden. Ja. Ik weet nog, jij ja, maakte nog een penalty, geloof ik. En een keer op het laatste moment. Nee, het was zo. Dat was een vrije trap. En uh, we waren eigenlijk eruit en er was nog één bal. En uh, uh, ik moest hem eigenlijk nemen. En toen schoot iemand anders hem snel. En hij schoot hem erin gelukkig. Want anders was ik me over het hele veld achterna na gerend. Ja, ja. <laughs> maar hij ging er gelukkig in. Dus uh, en toen, uh, ja, toen, toen redden we het nog. Ja, ja. Hey, nou, nog even iets heel anders, hè. Snijder, er komt uiteindelijk toch nog een soort afscheidswedstrijd uh, voor hem terecht natuurlijk. Maar er is nooit officieel echt afscheid genomen van jou, Rafael? Nee, nee, ik ben ook nog nooit officieel gestopt, hè? Nee, dat is waar, dus je bent nog steeds beschikbaar. <laughs> dus voor Koeman, die zit ook te luisteren. Rafael van der Vauw, gewoon nog beschikbaar? Ja, natuurlijk. Hij kan altijd bellen, <laughs> Nou, we brengen hem op de hoogte. Rafael, je zit bij de kapper, geloof ik, hè? Ja, ik heb, ik heb niet heel veel haar meer, maar dat moet toch nog een beetje af. Oké. Okay. Okay. Nou, doe ze de groeten daar. En we wensen maar het beste, hè, voor Haasvauw. Ja, dat gaan we doen. Dank je wel. Hoi, dank je wel. Ja. Ja, weet je, Erik, ik wil het uh, toch gewoon nog heel even hebben... over die heerlijke wedstrijd van afgelopen zaterdag. Vijf fucking nul won mijn club Willem 2 van PSV. Onvoorstelbaar. Ik heb gewoon twee brillen op moeten zetten... om echt te geloven wat er op teletek stond. Maar ik wil het nu, Frank, ik wil het gewoon even hebben... over mijn club, FC Twente. Jemig, wat gaat dat slecht, man. Ik ben oprecht bang voor degradatie. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Want morgen uh, staat FC Twente uh, Willem 2 op het menu... En die gaat Willem II winnen. Want Twente die dobbert al maanden in het bad der zelfdestructie. SC Twente, Willem II, 1, 2. Oh, Ho, Ho, weet, je, weet je, jij bent überhaupt de slechtste voorspeller... van het wedstelijke halfrond. En ik vind dat wij met z'n twee ook niet objectief kunnen voorbeschouwen deze wedstrijd. En daarom hebben we even een rondje gebeld... naar waarzeggers, koffiedikkijkers en echte kenners. Hey, hallo. Uh, u bent toch koffiedikkijker, geloof ik, mevrouw? Ja, ik ben koffiedikkijker. Ja, ik, ik heb... Uh, ik, ik we zit, zitten met een prangende vraag... En, dat is? Nou, ik ben, ik ben heel erg fan van FC Twente, dat is een voetbalclub en die hebben morgen een hele belangrijke wedstrijd tegen Willem II. En dat is een club waar ik weer heel erg fan van ben. En ik zou heel graag willen dat FC Twente wint morgen. En ik hoop heel erg dat Willem II wint. Ik, ik zie uh, Willem II. Nee! Dank u wel, mevrouw. Nee, Dank u wel. Kijk nog een keer goed in het koffiedik mevrouw Hieldis. Nou, ik, ik zeg Willem II. Waarom dan? Omdat mijn gevoel dat zegt. Ja, ja maar ja, ja, u, u, u, u zit hier wel eens vaker naast of niet? Ja, sta, ja, soms ja. Soms, heel Soms, maar niet vaak. Ja. Wat is, dit? Wat, wat is wat dit? wat is dit? Hallo, met Jura. Hallo, u spreekt met Erik Dijkstra van Radio Bureau Sport. Maar oh? dat, wist, dat wist u natuurlijk al. Ja. ja nou, uh, Erik, hè? Ja, dat is correct. De vraag is, als ja. wij u zo even op, op, op de vrouw afvragen... wie denkt u dat er gaat winnen? Ik zeg FC Twente. Yes! Yes! Dan hebt u dat gezien in de glazen bol, mevrouw. waar komt dat nu tot u, als ik vraag mag? Omdat ik dat ook zo voel. Ja, ik, ja, voel, nou, dat ik voel dat ook zo. Dat jij ook ineens oprechte blijdschap voelt. <lacht> ik ben een medium in Rotterdam aan de telefoon. En ja. jij, jij zit hier te juichen. Ik heb een heel goed gevoel bij jij die vrouw. Jij zit hier te juichen alsof Assaini de tweede er al heeft ingetrapt. Ik had een goed gevoel bij die vrouw. Ik vond het een, heel, een aardige vrouw ook. Ik vond die mevrouw van die koffie. Die, kanker, ah, die, die, daar, die deugde mevrouw. van geen kant, man. Ik heb een prangende vraag. Ik ben nogal fan van de voetbalclub FC Twente. Die speelde zaterdag een belangrijke wedstrijd in Enschede in de Groelsveste. En die moet gewonnen worden. <laughs> je gaat mij zo gek niet krijgen. Nee hoor, <laughs> ik denk uh, wanneer je gespannen bent, niet doen. Maar gewoon iets stilte naar het antwoord en anders laat je verrassen. Dat kent je vrede. Ja, maar ik hou niet van verrassingen. Het is een... Als als FC Twente verliest nou, zaterdag, lian, dan gaan maar we jongen, degraderen. Als je van verrassingen zou je moeten houden, dat maakt het leven ook leuk. Die mevrouw die voelde bij jou zo'n spanning dat ze niet wilde zeggen dat ze dacht dat Willem 2... Ja, je houdt toch op man. Hey, weet je wie we nog zouden kunnen bellen? Nou. Aad de Mos. Die heeft ook heel vaak voorspellingen gedaan en ja, best wel vaak goed toch? Ja, maar die heeft er ook heel vaak fout. Hij komt er alleen op terug als, als een, een van zijn vele voorspellingen toevallig is uitgekomen. Ja, maar ja, het is wel een kenner. Ja, Frankie. Wie, denk jij, ben. Aad, dat gaat ben. winnen? 2 0 Twente. Ja! 20? Yes, ik zei het toch. Ah, de Moss is een fantastische voorspeller. <laughs> 2-0 laat, ja. Ja, alle spelers zijn weer hersteld bij Twente. Ja, sowieso ah, zit je, dus er, is je er, er weer bij? Ommekeer. Ja, ommekeer. Ja, om ja, prachtig. He. Ah, dat hoor ik graag. De ommekeer. Dus hierna gaan we nog meer winnen, denk jij. Nou ja, dan uh, valt het kwartje met een gelukkige opstelling. En dat zie je met, uh, bij Dik ook. En die gaan ook zonder Ajax winnen, Sparta. Dus, uh, zo inhoud. Er wordt steeds gekker die voorspellingen van jou. Aad. Ja. Ja. ja, Nee, maar ik heb, ik heb wel, vaak gelijk, jongens. Heerlijk, atemos, hè, dat vind ik echt de beste voorspeller van Nederland. Ja, ik denk alleen dat hij toch geen gelijk krijgt. Ook Sparta van Ajax. Atemos, zo vind ik die. Ja, Deze, mystery, uh, deze bureau Sportafdeling zit er bijna op en we gaan naar de mystery guest, iemand uit de internationale sportwereld. Um, Mystery Guest, bent u er klaar voor? Ja, doe, doe maar. Ik heb me net lekker de boel aan kant, Erik. Dus uh, bram me los. Uh, klinkt een beetje schor, koudje gevat? Uh, nou, niet per se noodzakelijk. Het, het kan wel zwaaien op een rond het stadion, maar eigenlijk praat ik altijd zo. Uh, en waar bent u dan op dit moment? Thuis. Ik ben uh, de patronen en de poppetjes een beetje op de juiste plek aan het markeren. Uh, selectie compleet aan het maken. Selectie? Tra trainer of coach of zo bent u? Zeker. Ik maak nu een plan. Ik ben nu eigenlijk bezig met een leuk gedeelte van mijn werk. Cadeautjes bedenken voor de spelers. Cadeautjes voor spelers. Klein voorbeeld, de derde doelman, Kostas Lambrouw... die heeft heel goed zijn best gedaan op de trainingen en als beloning wil ik hem in de rust lekker laten warmlopen. En, en het gaat over voetbal, dan mag hij naar de rust het veld in of zo? Ja, in principe wel, tenzij hij dat niet per se noodzakelijk vindt natuurlijk. Dan, dan hoeft dat niet. Godsamme Frank blij een schorre rare stem... en heel slecht Twentse accent. Lammarade, Erik ten Hag, Ajax-trainer. Ja, ja, eigenlijk wel. Die speelde toch ook met Ami vorige week en zo? Hey, weet, je, weet je hoe dat klinkt? Als Erik Hulsen naar een V-Coma zuipen. Ja, moet ik dan even een andere doen? Snel een ja, andere heel Gets. snel dan. Mystery Guest, bent u er klaar voor? Tja, oh, vieze Rick, heb je zelf al zo'n mond gehad? Dat is Willy een vergeten. Dat is niet eens een sporter. Nee, maar die kan ik dan wel goed nadoen. Ik denk, dan werkt dat tenminste. God, maar een armoe. Hopp, ik dat vette BNN Vara.